10 uur, tien uur, na net wel met het NOS-journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt op verzoek van minister Kamp... hoe de veiligheid van de Groningers is meegewogen... bij besluiten over de gaswinning. De gevaren van gaswinning zijn lange tijd ontkend. Er zijn 14 onderzoeken gedaan naar de gaswinning... nog nul naar de veiligheid, zegt voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad. De Raad volgt de ontwikkelingen sinds het staatstoezicht op de mijnen begin vorig jaar zei dat onverminderde voortzetting van de gaswinning zou leiden tot meer en zwaardere aardbevingen. Bij een brand in een bejaardenhuis in de Canadese provincie Quebec zijn zeker zes mensen om het leven gekomen en negen gewond geraakt. Er worden nog 27 mensen vermist. Alle bewoners van het huis zijn 85 jaar of ouder. Het seniorencomplex stond meteen in lichte laaien omdat het van hout was en de brand rond middernacht uitbrak. Het vuur werd aangewakkerd door de harde wind. De oorzaak van de brand in Canada is nog onduidelijk. De regering van Zuid-Soedan en de rebellen hebben na drie weken onderhandelen een wapenstilstand gesloten. Afgesproken is dat de gevechten binnen 24 uur worden beëindigd. Wat op 15 december begon als een politiek conflict tussen president Salva Kiir en zijn voormalige plaatsvervanger Riek Machar, liep uit op een stammenoorlog. Tussen de Dinka van de president en de Nuer van zijn vroegere plaatsvervanger. De Verenigde Naties spreken van een afschuwelijke mensenrechtenramp. waarbij beide partijen zich schuldig maken aan onder meer massamoord illegale executies en seksueel geweld. Er zouden meer dan 10.000 doden zijn gevallen. Meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht. Het weer nevelig, periode met regen. In het noordoosten mogelijk natte sneeuw. In Groningen gaat het in de loop van de nacht vriezen. Morgen vrijwel droog, met soms zon. En net is vandaag tussen de 1 en 7 graden. In het weekend enige tijd regen, met in het noorden en oosten mogelijk sneeuw. Met vorst in Groningen. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijnen met Robert Meijer. Ja, goedenavond. onrust bij FC Barcelona. De president Rosé is daar afgetreden. Duistere zaken rond de transfer van Neymar hebben hem de kop gekost. Gracias a todos. Visca Barça y Visca Catalunya. Applaus voor de afgetreden president in deze uitzending Het Laatste Nieuws uit Barcelona. En de eerste finalist bij de mannen op de Australian Open is bekend. Dit is een Zwitser, Stanislas Wawrinka. zijn eerste bal en zijn voilà. a... a... a... a... Son... a... Son... a... eerste finale. Hier is de lucht op 50. Straks een terugblik op de halve finales bij de mannen en de vrouwen. En natuurlijk kijken we vooruit naar de klassieker Federer Nadal. En Klaas-Jan Huntelaar is op de weg terug na een zware blessure. Ik ben weer fit. Uh, lekker aan het trainen de laatste week. Dus uh, ja, ik ben, uh, ben blij om er weer bij te zijn. Zometeen het hele interview met Klaas-Jan. En ook een voorbeschouwing op de derby Vitesse NEC met Vitesse keeper Piet Veldhuizen. Tot 11 uur is dit NOS langs de lijn. Esta junta es un equipo, y este equipo lidera un proyecto que ya, que ya ha dado grandes frutos. No quiero que ataques injustos afecten negativamente la gestión, la imagen del club, y por tanto creo que mi etapa aquí ha terminado. Gracias a todos, Vizca el Barça y Vizca Cataluña. Ja, Sandro Rosé is dus vanavond afgetreden als voorzitter van FC Barcelona. Rosé staat op vanwege het onderzoek dat de Spaanse justitie is begonnen... naar de transfer van de Braziliaanse sterspeler Neymar vanaf afgelopen zomer. Er zou veel meer geld met deze transfer gemoeid zijn... dan Rosé naar buiten heeft gebracht. We hebben contact met Edwin Winkels in Barcelona. Dag Edwin. Goedenavond Robert. We hoorden Rosé in het Catalaans op de achtergrond. De man die we hoorden was trouwens voor duidelijkheid duidelijke vertalen naar het Casteliaans. Uh, wat werd er allemaal gezegd in de persconferentie? Niet zo heel veel, het was niet eens een persconferentie. Het was gewoon afleggen van een verklaring, voorlezen van een communiqué. Uh, wat hij zojuist zei, dat uh, hij niet wilde dat via zijn persoon uh, Barcelona uh, nog meer onderwerp zou zijn van uh, onrechtvaardige aanvallen van buitenaf. En dat dus het beste was om af te treden. En wat hij daarvoor had gezegd, dat hij uh, over het aftreden begon te denken toen die uh, enkele maanden geleden, hij en familieleden... Bedreigingen binnenkregen, anonieme bedreigingen. Uh, hij zegt, ik begon me af te vragen of dat nog wel moeite waard was om, uh, om voorzitter van Barcelona te zijn. Uh, maar dat was meer een, een, een eerste aanleiding. Aanleiding, het werkelijk is, inderdaad, wat je zei. Uh, dat, dat juridisch onderzoek, wat via een gerechtshof in Madrid gaande is. naar de transfer van Neymar. Ja, over de, heel even kort over die bedreigingen. Was er een aanleiding voor dan om hem te bedreigen? Ja, dus kan jou vragen of er überhaupt ooit een aanleiding is om iemand te bedreigen. Maar in dit geval. Nee, nooit de vorige de vorige voorzitter Laporta die had zelfs per dag voor zijn huis. Uh, veilig, uh, veiligheidsagenten. Altijd omdat hij ook altijd bedreigd werd. Door, door de radicale supporters van Barcelona. Waar deze bedreigingen vandaan komen, niemand weet het, niemand heeft het ooit gezegd. Uh, maar ja, Barcelona is een club, uh, ik zeg altijd uh, zeg maar 100 keer Ajax of zo, wat de machtsstrijd betreft, en verschillende groeperingen. En, en er zijn altijd, uh, ja, als de één uh, groepering aan de macht is, dan probeert de andere, het andere kamp. Uh, die man weer weg te krijgen. En, en het zal allemaal wel een beetje duidelijk. Mee te maken hebben. Opvallend genoeg hoorden we aan het einde van die quote uh, applaus van de aanwezige journalisten. Is dat, is dat gebruikelijk of moeten we dat anders zien? Ja, nee, nee het, het, het applaus kwam vooral, werd ingezet door uh, het volledige bestuur van FC Barcelona wat aanwezig was. De vrouw van Rosé, zijn broer, zijn familie, uh, iedereen wilde aanwezig zijn, wilde hem steunen op, op het moeilijke moment. En uh, ja, dat werd gevolgd door, door, door enkele journalisten, niet allemaal, want net zoals uh, het Barcelona publiek en de sociëls verdeeld zijn, is ook de pers hier altijd verdeeld. Ja. En, en dat José, uh, ook, heeft Rosé ook gemerkt de laatste jaren, dat, uh, dat je... Het ene deel van de Catalaanse pers voor je hebt. en het andere deel heb je dan tegen je. Ja. Nu even naar de kern van de zaak. Um, leg even in het kort uit wat er aan de hand is rond die transfer van Nijmar. Nou ja, met het aantrekken van Neymar. Uh, officieel werd er gebracht dat die kostte 57 miljoen euro. En toen bleek dat Santos, de vorige club van Neymar in Brazilië, daarvan 17 miljoen kreeg. Uh, waar gingen die andere 40 miljoen naartoe? Die zouden verdeeld worden. En toen heeft een, een, een socio, een lid van Barcelona, meneer Jordi Casas, heeft uh, bij de rechter een aanklacht ingediend voor verduistering van geld. Het gaat niet echt om verduistering, maar hij wilde weten waar die 40 miljoen naartoe zijn gegaan. Want dat is geld van de club. En in Barcelona is dat nog altijd geld van de socio's. Uh, nou, die 40 miljoen die bleken gegaan te zijn naar een bedrijf dat heet NIN. NNN, dat is Nijmar en Nijmaar. Dat zijn Nijmar vader en zoon. Dus behalve het salaris van Nijmaar zouden ze dus ook een heel groot deel, of het grootste deel, van het transferbedrag hebben, hebben geïncasseerd. En dat is de rechter in Madrid nu aan het uitzoeken of dat zo is. Of niet de waarheid is verteld, wat voor contracten zijn afgesloten. En er kwam deze week nog bovenop dat de familie Nijmar daarnaast ook nog eens aan, aan, aan uh, premies, andere contracten, vage contracten, uh, 38 miljoen extra zou hebben opgestreken. Dus dat is echt een ongelofelijk transfer. Dat zou die inderdaad uh, de, de aller, allerbest verdienende voetballer van de wereld zijn, zonder dat Barcelona, zonder dat voorzitter Rossé daar ooit uh, wat over gezegd heeft. Hij zelf trouwens hield vanavond ook weer vol van uh, met het hele transfer van Nijmaar is absoluut niks mis. Dit is gewoon uh, ja, een soort vervolging uh, van deze social die, die bij een oppositiegroepering zit. En uh, vanuit de rechter in, uh, in Madrid. Maar goed, hij moet nu met de billen bloot. Uh, heb ik begrepen, hè? Want uh, hij moet voor de rechter gaan uitleggen... wat er nou precies aan de hand is. Uh, toch even, als we in zijn hoofd kijken... waarom zou hij het op deze manier doen? Wat voor belang heeft hij erbij om, om dingen uh, anders te doen... dan gebruikelijk is of te verzwijgen? Geen idee. In de eerste plaats, om, om natuurlijk naar buiten toe... Uh, wil je niet... Althans, bij Barcelona, zeker niet zeggen. hoe ongelooflijk duur een nieuwe voetballer is. Real Madrid heeft daar minder problemen mee. met de ruimte van, van Beel, bijvoorbeeld. Ja. Uh, bij Barcelona ligt het allemaal wat gevoeliger. Uh, ze hadden daar zeggen Dan ga je niet heel 100 miljoen uittrekken. voor, uh, voor Neymar, bijvoorbeeld. Uh, die het dan ook misschien niet waard was. En, en kant, ja, het moet daarnaast nog allemaal wezen worden. wat er allemaal mee gemoeid is. Uh, Rosé... Dat speelt misschien zijn nadeel. Is jarenlang uh, vertegenwoordiger van een sportbedrijf in, uh, in Zuid-Amerika geweest. Hij heeft daar heel, heel erg veel contacten. Hij uh, wilde heel graag vanuit Brazilië spelers hier halen. Vroeger al, toen hij vicevoorzitter was, wilde hij bijvoorbeeld absoluut niet uh, Frankrijk uit als trainer. Maar, uh, maar Braziliaanse trainers bijvoorbeeld. Uh, hij heeft daar heel, heel erg veel contacten. Uh, hij heeft daar ook enkele processen lopen van, vanwege enkele twijfelachtige transacties uh, met Braziliaanse bedrijven. Bedrijven in de sportwereld. Dus wie weet, heeft hij. Uh, heeft hij op die manier gehandeld. Uh, en, en heeft hij op die manier misschien op foute manier. Nijmaar naar Barcelona gehaald. Ja. Is hij de enige die iets valt te verwijten. en die misschien gevaar loopt bij de rechter. Of, of zijn er meer mensen? Nee, in principe kan het hele bestuur. Hij is nog niet gedaagd door de rechter. De rechter heeft ook niet gezegd. of hij hem als getuige. of als verdachte zou oproepen. De rechter heeft nu alle papieren van Barcelona gekregen. over dat contract. Maar in principe moet dat hele. hechte bestuur daarvan weten. ook. De, de, de nieuwe voorzitter, de nieuwe president, Giuseppe Maria Bartomeu... Uh, echt de, de rechterhand al jaren van, uh, van Rosé... Uh, bemoeid met, met alle sportieve zaken van de club... Uh, die moet er ook van geweten hebben. Dus vandaag ging ook het geluid van, ja, komt er een rechtszaak... dan zou ook de nieuwe voorzitter van Barcelona... Uh, zou aangeklaagd kunnen worden... of zich in ieder geval voor de rechter moeten verantwoorden. Ja, en de nieuwe is dan nog de, de te kiezen... of de, de opvolger die nu, die nu waar gaat nemen, de vicepresident die waar gaat nemen tot 2016? Ja, hij gaat waarnemen, er worden geen vervroegde verkiezingen uitgeschreven. Uh, het mandaat van Rosell die in 2010 is begonnen, duurt tot 2016. En dan komen gewoon de, de volgende verkiezingen. En dan, ja, we kunnen vanaf u in ieder geval ons weer voorbereiden... op een enorme machtsstrijd binnen Barcelona. Waarbij het andere kamp, en dat is het kamp Joan Laporte... de vorige voorzitter, met zijn allerbeste vriend Johan Cruijff... zich ongetwijfeld ook weer met de macht van Barcelona gaat bemoeien. Ja, dus als Joan Laporte de nieuwe president wordt... Loopt hij ook kans dat hij eventueel nog voor de rechter zou moeten verschijnen? Of is die zaak dan afgerond? Nou, dat zijn alweer andere rechtszaken. Rossé daagde Laporta weer voor de rechter, oh, et cetera... Nee. Om, om vorige financiële zaken. Ja. Bij Barcelona is het nooit afgelopen. Maar nee. dit is puur een zaak van, uh, van Rossé en, en dit huidige bestuur. Die hebben het Nijmaar aangetrokken. Ja, uh, in, nou, je zei het al. Laporta die had al laten weten dat hij eventueel terug wilde keren. Op Twitter gaat het ook los. Uh, veel fans zien hem graag uh, terugkomen. En daarmee ook Johan Cruijff. Denk je dat er een nieuw tijdperk... Uh, met het kamp Kruijf, als we het zo mogen noemen... zit aan te komen bij Barcelona? Ja, dat is dan geen nieuw tijdperk. Maar een tijdperk wat iedereen al kent. Uh, het vorige ja, ja, tijdperk ja. wat terugkeert. Het keert weer terug eigenlijk, ja. Uh, ja misschien tegen... In 2016 is Johan Kruijf volledig klaar met zijn revolutie bij Ajax... En vindt hij tijd worden om zich weer bij Barcelona te moeien. Misschien heeft hij er geen zin in. Maar Laporta inderdaad, die is naar Barcelona uh, in de politiek gegaan. Dacht een grote politicus voor de Catalaanse onafhankelijkheid te kunnen worden. Heeft nauwelijks zetels in het parlement gekregen. Die populariteit viel hem een beetje tegen. Dus uh, de, de, uh, hij heeft ongetwijfeld weer zin om terug te keren als, als voorzitter van Barcelona. En daarbij zal hij ongetwijfeld de, de steun en de raad van, van Cruijff hebben. Om bijvoorbeeld, wie weet in de toekomst, weer nieuwe Nederlandse trainers aan te trekken. Het is nooit rustig, hè, bij Barcelona? Nee, absoluut niet. Ja. Uh, maar ja, tot, uh, vandaag ook meer dan 100 journalisten, 20 camera's. Uh, het is een wereldclub. En, en dit soort dingen blijkt nu ook uh, uh, vanuit Hilversum is, uh, is wereldnieuws. Zo is het. Dankjewel. Edwin Winkels vanuit uh, Barcelona. Het is uh, bijna 14 minuten over 10. NOS langs de lijn op Radio 1 met straks Klaas-Jan Huntelaar. Uitgebreid, hij is op de weg terug, zo niet. Hij is al terug naar die blessure aan zijn rechterknie. Dat en meer zometeen na Van Velsen. KB get higher van Van Velsen. En Hans, zoals beloofd Klaas-Jan Huntelaar. Hij is na een lange zware blessure op de weg terug. Huntelaar is geopereerd aan zijn rechterknie Hij is weer fit geworden. En hoopt zelfs dit week zijn rentree te maken in de spits. Bij zijn club Schalke 04. Marten Vriesenbaar ging kijken hoe het hem eigenlijk is met Klaas-Jan Huntelaar. Ja, dat gaat goed. Uh, natuurlijk vijf maanden geblesseerd geweest, al met al. Maar uh, ja, nu gaat het goed, dus uh, ik ben weer fit. Uh, lekker aan het trainen de laatste week, dus uh, ja, ik ben, uh, ben blij om er weer bij te zijn. Ja, fit? Uh, super fit? Nou ja, super fit. Tuurlijk uh, heb ik nog uh, ja, iets conditionele achterstand. Maar ik moet zeggen, in de trainingen voelt alles goed aan. De eerste paar dagen kreeg je een beetje last van, uh, van je hamstrings, wat stijver. Weer weer naar een andere training, want uh, normaal heb je krachttraining, uh, doe je loopwerk. Maar het is toch anders als uh, dat je met het team mee traint. En... Uh, ja, ik moet zeggen dat de laatste paar dagen gaat het heerlijk. Uh, betekent dat ook dat je, dat je gewoon inzetbaar bent? Als de trainer zegt uh, Basis, Klaas-Jan Huntelaar, dan sta jij Basis? Ja, ja zo is het eigenlijk. Dus, uh, uh, ik, ben, uh, ik ben wel net terug, maar wat mij betreft uh, kan ik niet snel van beginnen. Ja. Uh, hoe moeilijk is die afgelopen periode geweest? Want ja, dat overkom je dan allemaal en dan zit je een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En wat denk je dan bij jezelf? Wat is het allemaal? Nou ja, eigenlijk niet, niet echt heel moeilijk natuurlijk aan het begin, eventjes. Uh, maar je accepteert al snel dat je, dat je geblesseerd bent, zeg maar. Je merkt zelf al dat het niet goed is uh, met lopen, met schieten. En, uh, de eerste tijd heb ik conservatief behandeld. Dat uh, was na acht weken niet goed, dus uh, toen moesten we een operatie uh, uh, ondergaan. En, uh, ja Dat was gewoon ook noodzaak en uh, dat merkte ik zelf wel. En, ja, uiteindelijk accepteer ik dat wel, want ja, je kan niet zoveel. Nee, wat is er precies met die operatie gebeurd? Wat hebben ze gedaan? Ze hebben drie uh, ankertjes uh, in mijn uh, bot geboord. Zeg maar. En uh, vanuit daar uh, de binnenband weer aan vastgemaakt. Zodat die, uh, uh, dat die weer goed naar het bot toe groeit. Moeten er dan uh, daarna nog weer schroefjes uit? Of is of, of, uh, nee, ja. dat helemaal vanzelf? Als het uh, niet gaat irriteren, dan blijft het gewoon Dus dan ben je nu een man met wat ijzer in je poot. Ja, een klein beetje, maar valt op mij. Ja. Uh, hoe ben je die tijd doorgekomen? Want je zegt, je hebt het vrij snel geaccepteerd. Maar voor een voetballer is dat natuurlijk toch. Uh, ja, je wilt spelen en jij uh, altijd helemaal gretig en, en op jacht naar goals. Uh, hoe, hoe kom je zo'n tijd door? Nou ja, je kan uh, wat accenten op andere dingen leggen eigenlijk. Uh. Allereerst uh, krachttraining, fysieke training, uh, uh, ook een conditionele training. Uh, begin je eerst met je armen, uh, het roeien en al dat soort dingen. En dan later uh, in een later stadium uh, ja, ga je wat meer over op de benen als, uh, als het allemaal goed is. Ja. Um, um, ja dat soort dingen. Toen heb je ook gezinsuitbreiding gehad, natuurlijk. Ja. Dus, uh, wat dat betreft. Kon uh, het, het allemaal goed uit? Eigenlijk. Ja, het was, het was sowieso druk. Dus, uh, ja. Maar ja, ik moet zeggen, qua, qua trainingstijden ben je eigenlijk nog meer van huis dan, uh, dan normaal. Dus uh, uh, ja, het is uh, gewoon lekker doorgetraind. Ja. Uh, jij bent ook wel een jongen die, die af en toe wel wat meer om zich heen kijkt dan alleen maar voetballen. Je houdt voor mij ook wel van lezen. Heb je, heb je nog goede boeken gelezen, goede films gezien? Uh, ja, films wel. Wel een aantal films, maar die had ik al een paar keer gezien. Nou, ik kijk ze toch altijd nog een keer... Uh, als ik bijvoorbeeld in de trein naar Augsburg moest, naar de dokter of zo, dan uh, keek ik wel uh, meestal een filmpje met de visio en, uh, of een serie. Uh. Mm -hmm. uh, maar goed, het voetballen nu weer en, en, en de verwachtingen. Want ja, uh, men kijkt er natuurlijk enorm naar uit dat jij, dat jij er weer bent. En dat neemt ook wel een bepaalde druk met zich mee, neem ik aan. Daar ben je dat wel gewend. Maar hoe sta je er wat dat betreft in? Wat mag Schalke van jou verwachten? Nou ja, we willen gaan voor de vierde plek, dus uh, uh, uh, dat geeft recht op de Champions League. Uh, op dit moment staan we zevende, dus het zal niet makkelijk zijn, maar ik denk dat het, uh, dat het zeker wel kan. En ben jij, uh, dat weet jij wel uit je eigen ervaring, uh, ben jij ook iemand die er zo ineens weer staat? Of heb je ook echt wel ritme nodig als het om die goals gaat? Nou ja, ik heb het gevoel dat ik uh, zo in kan stappen, maar ja, dat is altijd afwachten natuurlijk in de wedstrijden. Uh, training is anders als een wedstrijd. Maar tot nu toe, wat ik zei, aan het begin had ik de eerste vier dagen een beetje wat, uh, wat uh, spierprobleempjes, zeg maar, dat je het echt voelde. Maar uh, uh, ja, eigenlijk de laatste drie dagen uh, ja, gaat het fantastisch en daar heb ik eigenlijk helemaal nergens last van. En de sensatie van een goal maken? De kick daarvan? Hoe, hoe groot is die honger? Ja, die is altijd groot. Dus uh, uh, dat is elke wedstrijd weer, uh, weer opnieuw en elke training. Je had er een hele mooie tweet uitgegooid, hè? Uh, ja, ik heb wel meer getwitterd. Uh, maar maar. De, met name die over dat jachtseizoen, die vond ik erg mooi. Ja, dat was toen uh, bij Ajax was het toen een keer in toen ik afscheid nam. Dus uh, die kwam in één keer helemaal op, dus dan uh, heb ik dat getwitterd. Ja, wat, wat zijn je ambities? Wat dat er, wat, zou, wat zou die tweede helft voor jou nog het perfecte seizoen maken als je in aantallen denkt? Nou ja, in eerste instantie die vierde plek. Dat we in ieder geval de Champions League hebben voor, voor de club. Dat is het belangrijkste en... Uh, ja, met mijn eigen uh, spel en doelpunten probeer ik altijd eigenlijk uh, doelpunten en assist bij elkaar. Dat het aantal wedstrijden dat je speelt. En uh, dat is eigenlijk altijd uh, uh, de focus en, en het doel. Uh, maar het is het uh, belangrijkste hoe we zelf spelen als team. Ja, uh, die wedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League. Dat lijkt me ook wel iets om, om heel erg naar uit te kijken. Speciaal ook voor jou gezien de historie. Ja, de Champions League is altijd mooi. Zeker uh, als je na de winter nog de uh, Champions League speelt. Want dan uh, heb je kans om verder te komen in een knock-out fase. Uh, uh, ja, tegen Real is het natuurlijk een mooie tegenstander. Wat daar weer verderop uh, nog allemaal aan al vast zit. Ik bedoel, goed presteren bij Schalke. Uh, jezelf laten zien in zo'n zo Champions League. Is natuurlijk het Nederlands elftal. Hoe sta je daar momenteel in? Nou, Ik concentreer me op uh, korte termijn eigenlijk. Ik ben net, net terug. Uh, probeer uh, uh, gewoon lekker fit te zijn. En te worden. En uh, uh, ja, dan, uh, dan zie ik de rest wel. Contact gehad met Van Gaal? Nee, ik heb wel contact gehad met een aantal mensen. Maar ik heb geen contact gehad met Van Gaal. Is dat gek? Is dat normaal? Werkt het zo in het voetballen? Ja, het is eigenlijk wel uh, redelijk normaal. Tenminste, uh, uh, yeah. geblesseerd zijn, dus buiten beeld zijn. En dan is er geen contact met de bondscoach? Nou ja, je hebt wel eens contact met mensen ook van, uh, van de KNVB. Maar... Uh, uh, meer uh, in die situatie zeg maar van ik ben op zoek naar uh, wat kan ik het beste doen met mijn knie hoe, hoe staat het ervoor ja. wat denken jullie ja. en, uh, wat valt het je tegen het geheel op... uh, niet even belt dan nou ja hoef me niet te bellen wat uh, wat moet ik zeggen ja, ja, ik weet het niet. Gewoon interesse, menselijk interesse. Hoe gaat het met je? Ja, nou ja. Als je geblesseerd bent, gaat het niet goed. Dus, uh, <lacht> ja. dus dan zou die vragen naar de bekende wegen ja, ja, precies. Het is niet echt effectief. Dus concentreren uh, nee. op fit worden en uh, uh, dat is het belangrijkste. Ja. Uh, ik ga daar even vanuit. En ik ga er ook weer gewoon vanuit dat jij lekker gaat draaien en dat je je gootjes gaat maken. Ja, dan ben je ook automatisch alweer in beeld bij Oranje, zeg maar, gezien de hiërarchie. Toch? Ja, we gaan het dat betreft is er niet heel veel gebeurd, toch, rond Oranje? Ja, weet ik niet. Uh, we hebben natuurlijk kwalificatie gespeeld. Uh, we zijn er doorheen. Dus uh, ja, op naar Brazilië, zeg maar. Ja, met Kluis en Huntela Ja, tuurlijk. Ja. Uh, het is dan wel zo... Kijk, Van Persie, die staat daar gewoon nu. Hè. Dat is inmiddels wel, wel, wel duidelijk. Uh, jij komt daarbij en, en je bent er gewoon een soort van stand-in voor Van Persie. Dat is een rol waar je vrede mee hebt. Ja, als de uh, dat trainer dat zo beslist, dan heb ik er vrede mee. Ja. Meegaan is voor jou het allerbelangrijkste. En dan wie weet wat er allemaal kan gebeuren. Ja, tuurlijk. Iedereen wil op een, op een WK spelen. Of in ieder geval erbij zijn. Uh, om, dat, uh, om dat te beleven. En, uh, ja, dat is voor mij precies zo. Poffer gaat jou meenemen. Dan uh, heeft hij in jou een zeer uh, gedisciplineerde speler. Die heel erg vanuit het teamgevoel zal denken. Ja, ja dat is het belangrijkste. Ja. Ja, ik hoor een lichte aarzeling nu. Maar... Nee, natuurlijk. Ja, iedere voetballer wil spelen, dus ja. dat is duidelijk. En, uh, die honger moet je ook hebben. Ja, die honger moet je hebben. Dat is uh, topvoetbal, hè? Klaas-Jan Huntelaar in gesprek met uh, Martin Friesema. Cadel Evans heeft in Australië de derde etappe in de Tour down Under gewonnen. Evans bereikte solo de finish... en nam de lijdenstrijd over van zijn landgenoot Simon Garant. De Australier Haas werd tweede net voor de Italiaan Ulissi. Robert Geesink kwam als tiende over de finish. Hij staat nu vijfde in het algemeen klassement... op 29 seconden van Evans. Geesink moest los in de laatste klim... de beklimming van de Cork Crew Road... Uh, u kent hem wel, uh, daar waar Evans juist zijn slag sloeg. Een beetje adenne niveau, denk ik. Het is niet zo heel lang een klimmen. Een minuutje of zeven deden wij erover. En, uh, maar ja, dat is wel volle bak natuurlijk. Dus het is een, uh, ja, het is toch wel een lastig uh, kuiten bij dat je aan het einde van, uh, van, uh, van een hele warme rit. Vandaag weer richting de 40 graden. Dus uh, eventjes uh, flinks weten. Ja, Gees, ik doe het voor het eerst mee aan de Tour Down Under. En het bevalt hem wel. Leuk. Ik heb uh, ja, een hele goede sfeer hier. De organisatie staat, uh, staat als een huis. Zeg maar. de, ze hebben een, een heel erg goed budget en uh, ik denk zeker dat het een uh, goede aanvulling is op, uh, ja, op, het, uh, op het programma wat wij uh, natuurlijk normaal gesproken vooral in Europa hebben. Uh, hier, uh, hier leeft het fietsen echt en uh, wordt door heel veel mensen op de voet gevolgd. Dus dat is uh, ja, zeker een uh, mooie ervaring. Robert Geesink, we blijven nog even in Australië. Want daar is natuurlijk de Australian Open nog steeds uh, bezig. Uh, bijna alle halve finales zijn nu gespeeld. De eindstrijd bij de vrouwen is in ieder geval bekend: Nila tegen Kibulkova. Uh, uh, ik hoop dat ik er, de namen goed zeg. Uh, kan ik kan gelijk checken bij uh, Mark Brasser, want die hebben we aan de lijn. Goedenavond, Mark. Goedenavond, Robert. Nou, volgens, mij zei, volgens mij zei je Nila, volgens mij. Maar... Nila, ja, is het Lani? Ja. Nou, het is, is Nali of nou. Lina, maar Nila is het sowieso niet. Kijk, goede correctie zeg. Ja. Dankjewel. Stani, het is wel Mark Brasser, toch? Ja, het is wel, het is wel Mark Brasser. Stanislas Wawrinka haalde de finale bij, uh, bij de mannen. Ja, iedereen kijkt eigenlijk uit naar die kraken tussen Nadal en Federer... maar we moeten natuurlijk Stanislas Wawrinka ook alle eer geven... als eerste finalist bij de mannen. Um, had jij dat verwacht uh, voor dit toernooi, eerlijk zeggen? Nee. Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Uh, we waren het toch. We, ik had toch wel weer ingezet op de, op de gebruikelijke namen. Dat hij in de vorige ronde Novak Djokovic zou verslaan. Dat lag niet helemaal in de lijn der verwachting. Alhoewel die er vorig jaar, um, zowel op de Australian Open als de US Open heel erg dicht tegenaan zat. Maar je gaat er dan toch altijd vanuit. Nou ja, als het echt spannend wordt, die beslissende momenten, dan doet Djokovic het toch maar weer. Nou ja, Djokovic deed het dus niet. Um, Wavrinka daardoor in de halve finale. Ja, neemt natuurlijk zo'n overwinning wel mee. Stapte de baan op tegen Berdych met in zijn rugzak die overwinning op, uh, op Djokovic. Um, ja, hij is mentaal gegroeid. Uh, Wawrinka kun je zeggen sinds uh, vorig jaar. Sinds zijn samenwerking met Magnus Norman. Het was al een vrij complete speler. Maar nu lijkt hij toch ook in zijn hoofd alles op een, op een rijtje te hebben. Ja, en dat gold niet voor uh, Thomas Berdych. Die speelde op zich helemaal niet zo slecht. Het was een, een echt service duel. Um, drie keer een tiebreak. Ja, en dan zie je dat uh, Thomas Berdych die al de naam heeft... een beetje een choker te zijn. Een beetje op de momenten dat het spannend wordt... ja dat hij afhaakte. Nou, dat gebeurde inderdaad ook in set 3 en in set 4. Had hij zijn service niet meer onder controle. En uh, ja, Thomas Berdy verloren daardoor die tiebreaks... Uh, op de belangrijke momenten dus. En Wawrinka in zijn eerste Grand Slam finale. Nee, Wat het niet verwacht, mooi is het wel. En, en verdient ook. Ik bedoel, als je Djokovic verslaat... ja dan mag je naar de finale. Ja. Nou, je zei het al, uh, zijn eerste Grand Slam finale. En daar is je natuurlijk blij mee. Wow. <laughs> Ik weet niet wat te zeggen. Ik ben speechless. Het uh, is, amazing. I'm geweldig. Ik ben zo blij om hier nu te zijn, om dat match te winnen, om mijn eerste finale hier in Grand Slam te maken. Vannacht gebeurt het, dus ik ben gewoon heel blij. Ja, hij is er duidelijk blij mee. zijn eerste Grand Slam-finale. En dan is er een traditie volgens mij bij heel veel die verliesje. Ja, ja. Nou, zo is het bij de vrouwen inderdaad wel uh, in het verleden vaak gegaan. Uh, ja, het zal natuurlijk uh, moeten afwachten wie die tegenover hem krijgt. Hij hoopt zelf op uh, een Roger Federer. Dan zou het een All-Swiss-final worden hè? Dat, op een neutraal terrein. Dat past er dan ook nog wel bij in, in, in Melbourne. Maar um, ja, dat, dat, dat is natuurlijk iets nieuws. Maar goed, zo'n halve finale en dan doorgaan naar de finale... is natuurlijk ook iets nieuws voor hem. En ja, misschien verliest hij hem, maar goed, dat neemt hij dan ook weer mee. Kijk, tennis, we zeggen het heel vaak. Tennis is natuurlijk toch, en dat, dat, dat komt in alle, alles... Wat we de komende minuten nog gaan bespreken. Tennis is een mind game. Het heeft heel erg te maken met vertrouwen. Hoe stap je een baan op? Heb je de ervaring van het spelen van een finale van he, Grand Slam de tweede week halen en dan het finale weekend halen? Ja, dat dat dat moet je inderdaad moet je allemaal leren. Moet je meegemaakt hebben. Je moet een keer eh, inderdaad of misschien een paar keer op je gezicht gaan om het uiteindelijk eh, toch te kunnen redden. Um, ja, ik zeg eerlijk, iedereen kijkt natuurlijk uit, het is allemaal mooi hoor van vrienden, maar iedereen kijkt natuurlijk uit naar Federer tegen Nadal. Dat is uh, de wedstrijd, de, de klassieker. Uh, Nadal staat uh, toch behoorlijk voor in de onderlinge ontmoetingen, maar toch, maar toch, maar toch. Wat denk jij? Ja, nou, hij staat niet alleen voor in de onderlinge ontmoeting... maar hij staat ook op deze baansoort 7-2 voor. Uh, outdoor hardcourt, uh, vergelijkbare banen als met de Australian Open. Laatste Grand Slam toernooien uh, vanaf 2007. Wimbledon heeft Federer niet meer gewonnen. Ja, um, je, kon, je kunt er van alles over zeggen. Je moet het eigenlijk benaderen vanuit Roger Federer. Kijk, als Nadal speelt als Nadal, dan wint hij. Uh, en Nadal dwingt Federer tot het spelen van zijn beste tennis. En nu is de vraag natuurlijk, wat gaat Federer daar tegenover zetten? Iedereen roept uh, heel snel aanvallen, hij moet aanvallen, hij moet naar het net komen. Nou, dat is... In grote lijnen ook zo. Maar ja, hij moet natuurlijk wel met een idee uh, naar het net komen. Hij kan niet maar blind naar voren lopen... en hopen dat Nadal de ballen er niet uh, langs slaat. Dus hij moet dat ook doseren. Hij moet het ook niet elke keer doen. Hij zal aanvallend moeten spelen, inderdaad. Maar nogmaals met een plan. Misschien wat, wat meer door het midden. Zodat Nadal zijn hoeken niet kan maken. Misschien eens een keer met een slice backhand. Dan weer een keer met een topspin. Hij zal misschien per set zo'n 15, 16, 17 keer naar het net moeten komen. En dan zal hij... En dat hebben we gezien tegen Tsonga dat hij dat deed. En ook tegen Andy Murray, dan zal hij, ja, in 80% van de gevallen zal hij dan de punten binnen moeten halen. Hij zal dus niet voorspelbaar moeten spelen, niet voorspelbaar moeten aanvallen. Maar hij zal gewoon moeten variëren. Nou, zijn service zal heel erg belangrijk zijn. De service van Federer. Hij zal misschien een paar keer uh, surf en volley gaan spelen. Um, en het is natuurlijk een beetje afhankelijk ook van wat gebeurt er in de eerste set. Want dat zal ook wel weer een, daar hebben we het weer, een mentaal verhaal gaan worden. We hebben natuurlijk in het verleden vaker gezien. Dat als Federer de eerste set verloor, dat het kopie ging hangen. Ja, en dat hij het eigenlijk niet meer zo goed wist. En dat hij de wedstrijd daarmee eigenlijk al verloor. Ja, dat kun je tegen een speler als Nadal, kun je je dat niet permitteren. En daar komt bij dat Nadal, als die de eerste set verliest, ja dat, dat maakt hem niet uit. Als die de tweede set ook verliest, dan maakt hem dat ook nog niet zo heel veel uit. Die zal er een gevecht van gaan maken. En echt een grondgevecht. Die zal een lange wedstrijd hopen. Want alles wat het langer duurt dan drie sets, is in het voordeel van Nadal. Eén groot nadeel voor Nadal, hij is geblesseerd. Hij heeft een, een, een, zijn hand, daar zit een grote blaar op die steeds open gaat. Nou ja, daardoor kan hij niet echt goed serveren. Dat hebben we gezien in zijn partij tegen Grigor Dimitrov. Uh, zeven of acht dubbele fouten sloeg hij. Zijn service is wat minder. Nou, dat is iets wat uh, Nadal zorgen baart. Als hij wat minder gaat serveren, liggen daar weer de kansen voor Nadal om die service aan te pakken. En hij zal dat ook moeten blijven doen. Hmm. Federer. Hij zal niet als hij een set verliest moeten denken van, oh, nou, dit werkt niet. Dus ik verval maar weer in mijn oude patroon. Ik ga de rally maar weer aan vanaf de baseline. Agressief blijven spelen, blijven Blijven volhouden, naar het net komen. Zijn slagen maken, zijn forens maken. Tempo maken, het initiatief pakken. Ja, en als dat lukt, ja, dan, maar nogmaals, dan moet hij echt zijn beste tennis spelen. En dat misschien drie, vier, nou, vijf sets lang. Ja, als hij dat doet, dan maakt hij een kans tegen Nadal. En anders wordt het een ontzettend moeilijk verhaal. Ja, over eerste uh, Grand Slam gesproken, trouwens, bij de vrouwen ook. Uh, Sibyl Kova, eerste Grand Slam uh, finale. Uh, ze had niet veel moeite met Radwanska. Had jij dat verwacht? Nee. Nee, dat had ik niet verwacht, want ik was gisteren zeer onder indruk van Radwanska... die Victoria Azarenka eruit sloeg. Eigenlijk Azarenka, nou behouden ze een paar games aan het einde van de tweede set... niet zo heel veel kans gaf. Maar ja, Radwanska die kwam vandaag de baan op. Gisteren gewonnen eh, van Azarenka. We zagen het eerder in dit toernooi ook met Annie Ivanovic, die won van Serena Williams. Ja, dat is leuk, maar dan zo'n volgende ronde, daar komt dan wel meer druk op te liggen. Dat was bij Radwanska ook het geval. Won van Azarenka, was gisteren, had dus weinig tijd om te herstellen, moest vandaag meteen weer de baan op. Dat heeft er alles mee te maken dat de finale van de vrouwen op zaterdag is. Ja, kwam niet fris de baan op. En verloren daardoor van Tsibulkova. Waarvan al jaren gezegd wordt dat het een groot talent is. Uh, maar is inderdaad, wat ik al eerder zei, een paar keer op de snuffert gegaan. Heeft wat grote nederlagen moeten slikken. Heeft daarvan geleerd. Ja, en is nu daar lijkt er door te zijn. Uh, Wint inderdaad met 6-1 en 6-2. Dat zijn wel duidelijke cijfers. Speelt geweldig uh, tennis vanaf de baseline. Hoog tempo. Ze beweegt goed. Ze Pak de ballen aan. Ze neemt het initiatief. En uh, ja, dik verdiende overwinning voor, uh, voor die Slowaakse. Ja, en dan die Chinezen waar we het al eerder over hadden. Tegen uh, ja. Eugenie Bouchard. Was dat. Uh, want daarmee kan je eigenlijk zeggen dat uh, Nali gewoon favoriet is voor de titel. Ja, Eigenlijk... en dan te bedenken, ja dat, dat, dat, dat is inderdaad zo. En dan te bedenken dat Nali er in de derde ronde op vijf centimeter uit uh, uitlag. Die, die, die, die kreeg, die kreeg Lucie Savarova een matchpoint tegen in de derde ronde. Ja. Savarova met een en die vijf centimeter achter de lijn kwam. Ja, uh, Eugenie Bouchard, daar gaan we weer, Robert. Het wordt misschien een beetje een eentonig verhaal. Maar uh, tot aan de uh, halve finale is het dan allemaal prima. Uh, met dat negentienjarige meisje. En dan stopt ze de baan op in de wetenschap dat ze en tegen een Grand Slam winnares gaat spelen... en dat ze misschien zelf wel de finale van een Grand Slam toernooi gaat halen... ja dan stap je toch iets anders de baan op... dan voor je vierde ronde of dan voor je kwartfinale. Nali speelde goed. Uh, moet gezegd, heel, ja, die ervaring maakt dus een goed gebruik van... en uh, 6-2 en 6-4 uh, over uh, Eugenie Bouchard is een prima overwinning voor Nali. Dus ja, we gaan het zien, Nali, tegen Tsibulkova. Ik denk inderdaad dat de ervaring van Nali daar een doorslag gaat geven. We hebben in het verleden inderdaad Dinara Safina... wel eens een dramatische eerste Grand Slam finale gespeeld. We hebben ook Anne Ivanovic... Nou zien, zien, zien, ten onder zien gaan aan de zenuwen in haar eerste Grand Slam finale. Maar ja, dan toch bij de tweede pakten ze dan toch de titel. Dus uh, ja, het is denk ik het voordeel van Nali inderdaad... met, met, met de bagage die ze heeft... dat zij de uh, favoriet is in, uh, in de finale zaterdag. Oké, okay, dat is pas Zaterdag zaterdagmorgen om half tien live te zien op Nederland 1. Federer uh, tegen Nadal en live te horen uh, flitsen daarvan... in uh, de lopende programmering op uh, Radio 1. Dankjewel, uh, Mark Brasser. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. Sportnieuws. Van Ajax naar Celta de Vigo... en via Engeland, Israël en Zwitserland weer terug in Nederland. Daniel de Ridder heeft er al een behoorlijke voetbalcarrière op zitten... en dan te bedenken dat hij pas 29 jaar is. Voor het seizoen kreeg hij speeltijd bij Heerenveen... maar door een blessure bleef dat avontuur beperkt tot één jaar. Deze week tekende hij een contract bij RKC Waalwijk... met als doel om in de zomer weer een mooie transfer te maken... Verslaggever Corney Hendricks bezocht een training. En hij was niet de enige. Hij in de hal, dit dit seizoen is zo goed voetbal. Als ze een vrouw uitzie, dan is het goed. Nee, maar wat doet ze dan? <swek> de plukje supporters hier langs het trainingsveld raakten niet over uitgepraat. De vriendin van Daniel de Ridder. Foto... Uh, Model? Ja, toch? Ja, maar van dik bij je het euh, ook anders, hoor. Jij zegt, dat ziet er niet slecht ah, ja, uit. Ja, komt een heel op. Maar van dik bij je op, ja? kom op. <laughs> Als hij een bijdrage kan leveren dat wij gehandhaaf blijven, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. En dat moet een goede speler zijn. Als je RKC erin houdt, mag je blijven, Daniel, zeggen ze hier. <laughs> Ja, nou ja, dat is sowieso een uh, doel van de club... om in de eredivisie te blijven. En ik hoop dat ik daar een uh, steentje aan, aan kan bijdragen. Sprong je gat in de lucht toen je dat, uh, dat nieuws te horen kreeg... dat het uh, contract onder je neus werd geschoven... of is dat allemaal wat overdreven? Nou, dat is wat overdreven, maar ik ben wel blij dat ik de kans krijg bij RKC... om weer een uh, doorstart te geven aan mijn carrière... die uh, wel een paar maanden stil heeft gelegen. Met name na afgelopen seizoen, sinds, uh, sinds januari, ben ik met een Nekernia ja. weg geweest. En daarna... Uh, ja, er zijn een aantal onderhandelingen misgelopen met clubs. Zoals dus wel welke? Nou, meerdere, in Amerika bijvoorbeeld, uh, met NAC in, ja. uh, in, uh, in de zomer. En een aantal, ik heb al aanbiedingen gehad, maar uh, ik wilde wel een goede keuze maken. Nou, dat liep een beetje verkeerd af. En nu wil ik graag uh, mezelf bewijzen hier. Heb je dat filmpje gezien trouwens van jou op onze website? Uh, nee. Maar ik, uh, doelpunten? Ja, ik hoorde dat er een aantal doelpunten in de eredivisie bij staat, ja. Ja, uh, de eerste twee, drie doelpunten van jou bij Ajax. Denk je daar nog wel eens aan terug met de gedachte van... Goh, het allemaal wel eens wat anders kunnen aflopen met mijn carrière. Uh, niet al te vaak meer, nee. Ik bedoel, uh, uh, het, het had zeker anders kunnen lopen. Ik denk dat ik uh, een paar keer een verkeerde keuze heb gemaakt in mijn carrière. Waar? En, nou, ik had na, na het uh, EK in 2007, kon ik terug gaan naar Ajax. Dan heb ik gekozen voor Birmingham City. Ja. Aan de andere kant, de trainer die mij bij Birmingham haalde... die was Steve Bruce. Die ging na drie maanden weg bij die club. En dat kan je ook nooit van tevoren voorspellen. En dat is ook weer gebeurd bij Wigan Athletic... waar Steve Bruce me toen daarna weer naartoe heeft gehaald. Ook na een aantal maanden weer weggehaald. Dus het is een combinatie van misschien een ongelukkige keuze... en wat pech, denk ik. Maar uh, dat doet er nu niet toe. Ik ben waar ik ben. En uh, ik heb nog genoeg vertrouwen in mijn kwaliteit om uh, door te gaan. Nee, tuurlijk niet. Kom op, okay. zeg. Als wij er maar in ik, ik vind dat de dat volgend jaar heel mooi moet lopen. vol seizoen. Ja, maar dan zal hij geld moeten krijgen. Hallo. Heb ik daar geld voor? Daar hebben wij geen geld voor. Ja, maar krijgen... Geld is er inderdaad niet in Waalwijk. Afgelopen zomer nog haalden ze Dennis Rommendaal naar RKC, maar die speelde door blessures nog geen minuut. En daar zal tot in elk geval volgend seizoen ook niets aan veranderen. Wat dat betreft trainer Erwin Koeman kunnen jullie de ridder wel erg goed gebruiken nu. Ik denk dat wij nog een, uh, nog een zware strijd gaan strijden voor behoud. En, uh... Ja, dan kunnen we, kunnen we elke goede speler kunnen we gebruiken. En ik denk dat Daniel daar uh, iemand is die uh, ons uh, verder in kan brengen. Waar ben je van onder de indruk als we het hebben over Daniel de Ridder? Want jullie hebben hem niet voor niets binnengehaald, denk ik. Uh, hij is in ieder geval een liefhebber. Anders kom je niet uh, voor dat bedrag bij RKC spelen. Dus dat vind ik al... is dat, dat, is al... dat bedrag uh, nou, tussen ons? Maar dat is heel weinig. Maar uh, dat geeft al aan dat hij een liefhebber is en dat hij dat hij de komende drie, vier maanden zich wil laten zien... En in de hoop dat hij weer een transfer kan maken. De jongens is nog 29, nog eigenlijk veel te jong om te stoppen. Uh, hij heeft pas anderhalf week met ons meegetraind. Maar je ziet wel dat, uh, ja, dat gewoon, hij heeft gewoon echt uh, kwaliteiten heeft. Hij, uh, uh, uh, hij is nog vrij snel, vind ik. Hij is, hij is inventief aan de bal. Uh, het is een jongen die uh, uh, er ervaring heeft. Nou ja, ik denk dat wij dat goed kunnen gebruiken. Speel je vrijdagavond tegen Herakles. Nou, ik zal zeker niet beginnen. Ik ben nu in de tweede, week, de tweede week van groepstraining aan het afwerken. Maar of ik op de bank zit, dat, dat weet ik nog niet. Maar goed om te zien dat je weer in de Eredivisie bent. Ja, dat, ik verheug mezelf ook weer om op de Nederlandse velden te kunnen spelen. Daniel de Ridder was dat tegen Corné Hendricks. Daniel de Ridder die dus aan de slag gaat bij RKC Waalwijk. In het zuidoosten van het land is er maar één derby die je toe doet. Die tussen NEC en Vitesse. Arnhem versus Nijmegen. Komende zondag staat er weer een editie op het programma. In Arnhem dit keer voor Vitesse-keeper Piet Veldhuizen... is de derby nog altijd bijzonder. Veldhuizen komt namelijk uit Nijmegen en daar woont hij nog steeds in de buurt. Dicht bij zijn familie, zo vindt hij het fijn namelijk. Veldhuizen hoeft zich ook nooit op te laden voor die beladen duel. Nou, sowieso voor mij is het heel belangrijk. Het is heel belangrijk. De wedstrijd leeft heel erg bij de supporters. Ook bij de spelers wel, want ja, ik denk dat... Toch Een wedstrijd is een derby, is toch anders dan een normale wedstrijd. Dat, dat, dat kan je niet ontkennen. En uh, ja, dat het zo hard bij de supporters leeft, dan, dan wordt het ook natuurlijk automatisch overgebracht op ons. En uh, ja, wij, uh, wij zijn er natuurlijk wel uh, ja, van, uh, van bewust dat het een hele belangrijke wedstrijd is. Want uh, als het seizoen begint, dan krijg ik twee, uh, twee datums... Uh, ja, op de open dag al uh, uh, voor mijn voeten gegooid van, die zijn heel belangrijk en uh, ja, dan word je eigenlijk als kind zijnde mee, mee opgevoed en uh, ja, ik, uh, ik word er niet vanuit, vanuit huis uit opgevoed, maar toen ik hier 12 jaar was en hier bij Vitesse begon te spelen, toen was het al eigenlijk uh, de wedstrijd van het jaar en uh, ja, eigenlijk weet ik niet anders. Voor mij is het eigenlijk ja, is nog wel steeds een speciale wedstrijd. Maar het is wel normaal geworden in de loop der jaren. Omdat ik al zoveel gespeeld heb. Zeg eens eerlijk, leeft dat gevoel wat nu bij jou heel erg overheerst ook bij je teamgenoten? Want als je ziet, ja, er lopen nogal wat nationaliteiten rond. Nou, kijk, we hebben... Spelers komen en gaan. Kijk, die jongens worden natuurlijk wel ook uh, door de supporters van bewust gemaakt... dat het een hele belangrijke wedstrijd is. Doe jij dat ook nog extra? Nou ja, kijk... Uh... Wij zijn gefocust, elke wedstrijd is drie punten. En uh, ja, het is niet anders dan een andere wedstrijd. Ja, je kan drie punten verdienen, alleen het is een derby. En het leeft nogmaals wat meer bij de supporters. En daar moeten de spelers wel mee om kunnen gaan. Voel je wel eens geïntimideerd, juist als het tegen NEC is, door ja, het publiek. Ik vind het juist mooi. En, uh, mensen zijn dan uh, iets agressiever als normaal. En mensen zijn wat, uh, ja, wat luidruchtiger. En ik denk dat wij daar als als team zijn er alleen maar beter van worden. Ik persoonlijk word daar beter van. Omdat ik het fijn vind als er meer druk op de wedstrijd staat. Ga je dan ook anders spelen? Harder? Strijd, nog strijdvaardiger? Nee, waarom? Een wedstrijd is een wedstrijd. Je moet juist erin gaan zoals, een, zoals elke, elke ieder andere wedstrijd. Om, omdat het belangrijk is je focus te houden. Als je je focus gaat verliezen en op andere dingen gaat concentreren... dan gaat het ten koste van je spel. En ik denk dat dat daarmee uh, gaat voor je team. Nu is het een derby, maar... Uh, Overheerst toch ook een beetje het gevoel van... Uh, hey, de koploper, mede-koploper, Vitesse... Ja. die druk ook nog eens, hè, elke week weer. Nou nee, ja, kijk, okay, klopt, uh, je... Ja, het is een, het is een koploop. We zijn de koploper nu mede met Ajax, absoluut. Maar neem neemt niet weg dat, uh, dat die wedstrijd uh, gespeeld moet worden... en dat we daardoor uh, in de stress moeten gaan raken. Het is, een, het is nogmaals een mooie wedstrijd. en uh, We moeten gewoon ons spel spelen en gefocust uh, ja, blijven op ons spel. Dat is gewoon uh, ja, de, voetballende, ja, de voetballende oplossingen zoeken... zoals wij graag willen spelen en als we dat kunnen. En als we onder de druk uit kunnen spelen... dan hebben wij, uh, ja, dan hebben wij meer kansen als NEC om die wedstrijd te winnen. Ja. Ik heb in alle eerlijkheid niet alle wedstrijden van jullie gezien... maar dan denk je toch van... ook bijvoorbeeld uh, uit bij NEC dan. Hè, de laatste minuut dan. Er is dus een paar keer daarna ook gebeurd van. Uh, wat is dat dan? Hey, Kijk, wij... Uh, wij zijn goed conditioneel zijn wij goed op peil. En uh, als je ziet uh, wat, van, uh, wat van arbeid wij verrichten in, in een week, is dat gewoon fysiek gewoon goed. En dan, uh, dan zie je ook dat wij daar uh, wekelijks vruchten van kunnen gaan plukken. Omdat wij nu al een wedstrijd uh, of 6, 7 in, in de eindfase beslist hebben. Dat is niet pure toeval, dat is gewoon kwaliteit. En dat is ook, uh, dat is ook uh, ja, mede door onze fysiek gesteldheid, dat we daar een gas kunnen geven aan de laatste minuten van een wedstrijd. En uh, ik denk dat, wij daar een, uh, dat dat ook een kracht kan zijn. Dat we die ook zeker moeten gaan gebruiken. En dat we daar ook op moeten gaan zijn, ja, door moeten beduren. Want ja, het is gewoon nogmaals een wapen. We hebben niet voor niks zeven wedstrijden aan het einde beslist. En dan zie je gewoon dat wij uh, daar nogmaals onze vrucht van kunnen plukken. Samenvat dat je bent u nu uh, helemaal klaar voor toch? Nou, we zijn er meer dan klaar voor absoluut. We zijn nog twee dagen, we gaan morgen een rustdagje nemen. En dan gaan we twee dagen nog trainen. En dan gaan we er uh, hard tegenaan en dan gaan we zondag uh, half 1 gaan we knallen met, uh, met mijn team. Nathalie en Buglea en uh, Thorn. Het is bijna tien minuten voor elf. Het moet wel heel vreemd lopen. Wil Lars van der Haar komende zondag niet de Wereldbeker veldrijden winnen? De Nederlander heeft een straatlengte voor op de concurrentie... en alleen materiaalpech of ziekte kan hem in het Franse nomé... nog van de eindzegen afhouden. Als hij wint, dan is van der Haar de opvolger van Richard Groenendaal... die precies tien jaar geleden voor het laatst het beste was in de Wereldbeker. En laat Groenendaal nou net de coach zijn van het 22-jarige talent. Gio Lippens praat met allebei. Richard, hoe bijzonder is het dat Lars van der Haar nu al in jouw voetsporen kan treden? Ja, bijzonder. Dat is moeilijk te zeggen hoe bijzonder het is, maar het is wel speciaal. Uh, uh, ik werk al een paar jaar met Lars nauwgezet samen en dan is het wel uh, leuk dat hij al op deze jonge leeftijd nu in aanmerking komt om nu wereldbeker te winnen. Ja. Vind jij het ook heel bijzonder om in de voetsporen van Richard te treden? Het is ook je coach. Ja, ik vind het wel leuk. Je werkt nu werk nou vijf jaar samen en als je dan ook tien jaar geleden de laatste wereldbeker heeft gewonnen en dat ik het nou kan proberen te doen, dat vind ik wel leuk. Richard, wat is het grote verschil met tien jaar geleden? Ja, ik ga niet zeggen dat je het niet meer kunt vergelijken, maar de sport is nog in die jaren nog zo enorm geëvolueerd en gespecialiseerd, noem het allemaal maar op. Het niveau ligt zo hoog, er wordt zo hard gereden. Ja, dat is enorm. Is het moeilijker voor een talent om in de top mee te rijden? Nou, blijkbaar niet. Uh, en daar ben ik heel blij mee om de, vooral dit seizoen dat te zien. Kijk, het is niet alleen Lars die nu, uh, nu top is en uh, in die wedstrijden echt van voren rijdt. Maar als ik kijk, uh, jongens die overkomen van de belofte, Corne van Kessel, uh, Wietse Bosmans. Uh, vooral Corne van Kessel, die bij de belofte een, een goed renner was. Maar die nu bij de, bij de elite toch ook al uh, ja, vier keer top tien rijdt in een wereldbeker. Nou, dat, dat vind ik mooi om te zien. Want Lars, zijn dat wel mannen waar je nog enorm tegen opkijkt? Als ik kijk gewoon naar Sven Nijs, met name natuurlijk, Niels Albert. Ja, natuurlijk. Hè. Als ik jong was, keek ik naar hen op tv ook. Dus uh, ja, ik vind, ik vind het mooi dat ik nog de kans krijg om naast Sven Nijs te rijden en, uh, en daar finales mee te rijden. Daar leer je gewoon enorm veel van. Ik heb wel eens vaker gezegd: zijn trucendoos is de grootste doos van Pandora. En uh, ik wil daar graag heel veel van leren en ik heb er al heel veel van geleerd. En uh, ja, ik ben blij dat ik dat nog een aantal jaar kan doen en dat ik nu ook wel de kans krijg om die finales te rijden en, en daarvan te leren. Merk jij wel een verschil met toen jij in het wereldje kwam? En toen je met die elite begon mee te rijden? Hoe ze toen tegen je aankeken en hoe ze nu tegen je aankeken? Ja, kijk, de eerste wedstrijd die ik meereed... was ik niet, natuurlijk nog niet gerespecteerd door iedereen. Die waren natuurlijk bang voor een plekje. En uh, er werd natuurlijk wel eens geduwd en getrokken. Maar uh, ik heb snel laten zien dat ik er tussen, tussen, tussen hoorde. En uh, dan word je ook al snel wat meer met rust gelaten... en wat makkelijker ergens tussen gelaten. En uh, kijk, nu is het op een gegeven moment ook vechten om, om, om overwinningen En dan gaat het natuurlijk weer wat anders. Maar uh, ja, nu... Nu word ik ook in wedstrijden naar voren geschreven van ja, vandaag denk ik dat Van de haak kan winnen. En ik vind dat alleen maar mooi en daar heb je natuurlijk alle jaren voor gewerkt om op dit hoger niveau uh, proberen te winnen. En uh, ja, ik ben blij dat ze mij nou ook geaccepteerd hebben. Wat heb jij van Richard Groenendaal geleerd? Ja, zo'n <laughs> beetje alles. Hè. Vanaf het begin tot aan het einde de coaching. Hoe een wedstrijd te benaderen, uh, bandenkeuze, bandendruk, uh, bocht aansnijden. Uh, ja, voor mij heel veel. En, uh, ik heb het ook altijd heel erg, uh, heel veel aangenomen. En de ene keer was de keuze minder goed dan de andere keer. Maar uh, ja, daar leer je denk ik wel van. Wat is het grote verschil, Richard, tussen jou vroeger en Lars nu? Ja, Hij kan veel harder fietsen als ik ooit heb gekund. Dus uh, dat is het voordeel. En dat is ook, Daarom is het ook heel leuk en dankbaar om met hem te werken. Uh, ik heb heel veel technische kennis en, uh, en natuurlijk ook heel veel bagage... Vanuit, vanuit het wedstrijdverleden, hoe en wat. En uh, wat er allemaal gebeurt in het crosswereldje. Maar hij heeft de kwaliteiten en uh, hij, kan er, uh, hij kan die dingen heel, heel goed vertalen uh, en in het veld uh, neerzetten die, uh, die ik aan hem vertel, ja. Staat hij er misschien ook onbevangener in dan jij in het verleden? Jij kwam met een echte crossfamilie, uh, je vader heeft natuurlijk op topniveau gereden. Uh, jij wist hoe het wereldje werkte, maar dat heeft ook beperkingen natuurlijk. Nou ja, dat, dat geloof ik niet. Ik, ik, eh, toen ik zo oud was als dus hem, stond ik er ook onbevangen in en eh, dan liet ik het ook maar gebeuren. En daar heb, heb ik Lars ook altijd voor gehouden. Op het moment als je aan, aan de top komt, aan de top komen is het niet zo heel moeilijk. Maar dan eh, bijvoorbeeld zoals een Sven Nijs, 15 jaar of 10 jaar aan de top blijven, dat is het allermoeilijkste. En, eh, dat, is een, dat is een uitdaging en dan wordt het vaak ook moeilijker en dan, is en dan raakt, dat is het gevaar. Dat is het gevaar van topsport, dat de onbevangenheid zoek raakt. En die moet je proberen zo lang mogelijk in te houden, die onbevangenheid. Die wereldbeker, in principe is die op zak, hè? Ja, ik sta er gewoon heel goed voor. Ik heb 53 of 54 punten voor. Het zou betekenen dat ik ongeveer top 20 moet rijden om te winnen. Ja, ik ga die wedstrijd ook gewoon in om te proberen podium te rijden of te winnen. Dus dan moet het altijd wel lukken. Je weet de hoeveelste Nederlander je bent, hè, die de wereldbeker kan winnen. Uh, nee. De tweede. Oh, de derde. Sorry, sorry. Ik vergeet, vergeet, er eentje. Eentje. Ja, ik vergeet er eentje. Ja, die mag ik niet vergeten. Sorry, de derde, ja. Wat die ene is? Van der Poel, A3. Ja. Helemaal goed. En las van der haar was dat. Komende zondag kan hij dus de wereldbeker veldrijden winnen. Hij was in gesprek met onze Gio Lippens. We zijn bijna aan het einde van deze editie van NOS Langs de Lijn. Ik geef u nog even wat berichten ter overdenking mee. Want um, ja, er is toch wel opmerkelijk nieuws... van de Colombiaanse voetballer Rademel Falcao, grote ster. Maar hij doet niet mee aan uh, de WK voetbal in Brazilië. U kent hem ongetwijfeld, Falcao, de spits van uh, AS Monaco. Hij speelde gisteren een bekerduel met Mondor Azarguet. Uh, hij moest vervolgens het uh, veld verlaten, zwaar geblesseerd. Hij kreeg een schop op zijn uh, linkerknie... En daarbij blijkt nu dat Falcao de kruisband in zijn linkerknie heeft afgescheurd. En dat herstel gaat wel een tijdje duren. Minimaal zes maanden, zo is de verwachting. Dat is natuurlijk een grote tegenvaller voor het Colombiaanse nationale elftal. Falcao is naast een van de beste spitsen ter wereld ook nog eens aanvoerder van dat team van Colombia. Dat in de, WK, in de WK Pool in groep C is ingedeeld met Griekenland, Japan en IFO-cust. Colombia dus zonder zijn aanvoerder. Is er ook nog goed nieuws in de sportwereld, met betrekking tot Nederland dan met name? Nou, snowborster Michelle Dekker kan opgelucht de ademhalen. Dekker is nu echt zeker van haar startbewijs op de Parallel Slalom... en de Parallel Reuzen in Sochi. Dekker haalde dit uh, wereldbekerseizoen verrassend twee keer een top-16-klassering... bij de Parallel Slalom en de Parallel reuzenslalom. En daarmee voldeed ze aan de kwalificatie-eisen van sportkoepel NOCNSF en leek dus deelname een de feit, maar maandag werd haar ineens duidelijk dat ze nog helemaal niet zeker was van Sochi. Hoe groot is die teleurstelling dan? Dekker voldeed met haar 33ste plaats op de wereldranglijst... van de mondiale skibond Vies, namelijk niet aan de internationale ijs. Dat is een plek bij de top 32. Maar nu is duidelijk geworden dat een Amerikaanse snowboarder zich heeft moeten afmelden. En dus neemt Dekker als eerste reserve haar plaats in. Goed nieuws dus voor Dekker. De Vies heeft de Dekkers startrecht inmiddels bevestigd. Uh, en dan schaatsen Bram Smallebroek. Uh, hij kan niet meedoen aan de Olympische Spelen in Sochi. Een reden is dat de autoriteiten in Oostenrijk niet bereid zijn... tot een versnelde naturalisatieprocedure. Smallebroek had zich via het wereldbekercircuit geplaatst... voor de 1500 meter. Maar de laatste voorwaarde om de winterspelen daadwerkelijk te bereiken... was het verkrijgen van een Oostenrijks paspoort en Omdat hij niet goed, goed genoeg is voor de Nederlandse top... besloot Smallerbroek drie jaar geleden voor Oostenrijk uit te komen. De reglementen van de internationale schaatsunie staan dat toe. Voor deelname aan de Olympische Spelen gelden echter strengere regels. De DOC eist dat een Olympische deelnemer in het bezit is van een paspoort van het land dat de atleet afvaardigt. Nou, volgens de Oostenrijkse wet moet iemand zeven jaar ingeschreven staan in dat land... voordat hij of zij in de aanmerking komt voor een Oostenrijks paspoort. En uh, Smallerbroek wil een nieuwe poging wagen in 2018 namens Oostenrijk om dan toch nog naar de winterspelen te kunnen gaan. We wensen hem daar heel veel succes bij. U hoort de tune, dat betekent dat we inderdaad bijna aan het einde zijn van deze editie. Ik verwijs u nogmaals, mocht u niet eerder vanavond hebben geluisterd... naar morgenochtend om half tien de kraker, de klassieker... tussen Federer en Nadal halve finale Australian Open live te zien op Nederland 1... en flitsen daarvan te horen op Radio 1 zo Scarlett May in het oog en het laatste nieuws ongetwijfeld uit Oekraïne. De presentatie is in handen van Lucella Carrasso. nog een heel fijne avond, dag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 e-matching.nl, durft u het ook aan? Goede isolatie begint met kozijnen van Belisol. Kijk op belisol.nl Dit is Radio 1.